Mijn huis is mijn kasteel, zei mijn goede vader altijd, en daar houd ik mij aan. Zodat er nu een draagbeer op mijn vliegende pinakels te zetten, terwijl de galmen overloopt door het lawaai. Het lawaai maakt u zelf door zo te schreeuwen. Ik wil alleen maar weten met welk recht u veranderingen aanbrengt in een pand dat waarschijnlijk op de monumentenrechten. Nee, ik schreeuw niet! Ik heb alle recht, bedoel ik, met de recht van een heer. Heerlijkheidsrechten. Uh. Die zijn afgeschaft. Volgens een wettelijke beschikking van het jaar. Dat moet ik even ja, opzoeken. Doet u dat? Hier zal die de gevolgen rekening moeten worden gehouden met een bevel tot afbraak van het gewijzigde zonder vergunning. We mm. houden de mogelijkheid dat de personele lasten aanzienlijk zullen ja, stijgen door deze verbouwing. Ja. Goedemiddag. Oh, wat een wereld. Hoe kan een heer van stand daarin leven terwijl zijn rechten zijn afgeschaft?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 En de hoofdzaak is dat het uh, mij zal bevallen. zegt u zelf. Kijk, afgebikt, zwerfkeien door cement oh, vervangen... Ja. een laagje betoniel hmm. aangebracht, hmm. geplamuurd en geschuurd. Jei. Voel maar, glad als een zaadje. En als u nou de Verder voet... Verder kwam hij niet, want heer Bommel had de gang voor betreden...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 Maar de fraaie kandelaber die het sierde, verloor door de schok het evenwicht en trof hem zwaar op de schedel. Oh, o, Zoals ik al zei, oh, glans, Lino. Dit is een schande. Waar zijn mijn plafuizen? Wat hebt u met mijn eikenhout gedaan? Alles is verknoeid. Dit neem ik niet, bedoel ik. Ik eis mijn natuursteen terug. Zo, so, denk je er zo over?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 Hier is heer Dorknoper. De voorzitter van de monumentenbescherming is bij hem. Oh, fijn. Met uw welnemen. De heren wensen u te spreken. Prettig dat u ons zo voortvarend te woord wilt staan. Mm -hmm. en dit is de heer Ontok, de voorzitter van de contactcommissie. Ah. Hij wil even vaststellen of deze ingrijpende verbouwing een stijlbreuk in een monument veroorzaakt. Er is mij nog niet gebleken dat Bommelstein op de monumentenlijst voorkomt. Niet juist. Een Het subsidiair ja. zou moeten voorkomen. Maar... Ik constateer slechts de plasticering van antieke plavuizen... ...hetgeen ik nou. een progressief morfeem zou willen noemen. De... De... De... De...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 Dat uh, was de Vicarisch-Generaal. Ik wist het. Daar wordt nog aangepakt, dacht ik. En je ziet het, ze zullen er meteen werk van maken. Ik zal ervan horen, zei hij. Wat zeg je nu? Hm. Het was nog maar enkele dagen later toen Joost ochtends een brief binnenbracht.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 Hm. Hm? Welke uh, idealen? Uh, de, de diepe en hoogstaande en uh, auto's en zo. Uh, je bent er nog wat jong voor, zodat je dat zult zien. Auto's auto's gaan keuren, zei de burgemeester. Terwijl ik niet eens genoeg manschappen heb om schuin parkeers op de bond te slingeren. Het wordt me te veel, meneer Dorknoper.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 Het was te verwachten, maar het is onze plicht oh. er een einde aan te maken. was, oh. snuf! De politiebeambten begaven zich naar het opstootje. En met behulp van een wapenstok oh. en kalmerende woorden, gelukte het hun om de menigte te verspreiden. Oh. Heer Bas, ja. Ja. Oh, gelukkig. Oh, het had slecht kunnen aflopen. Ik no. ben nog nooit zo blij geweest u te zien. Ik kan niet hetzelfde zeggen. Altijd uh. dezelfde. En nu weer de maar... veroorzaker van een vechtpartij.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 Ja, ik mag natuurlijk niet klagen. De Uniestand neemt niet de eerste de beste voor deze functie. Nee. Nu ben ik martelaar voor een nieuwe maatschappij. Dat voel ik aan mijn bladzuren. Men kan lelijk gewond raken wanneer men een voorbeeld is. Mm -hmm, dat is zo.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 Geheime ins inspecteur. Hij zal in de loop van de dag arriveren... Tot niet een suite in het Hotel Royaal te worden gereserveerd. Wat moeten we doen U Nu zal alles uitkomen. Dat komt ervan. Ik heb nog gewaarschuwd. Men moet zich nu eenmaal aan de officiële wegen en ambtelijke paarden oh. houden. Hierin kan ik u oh. niet helpen, burgemeester. U moet dit zelf opknappen, want tenslotte was het uw idee... Oh. om te doen alsof de Uniestand niet bestaat.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 En, uh, een ver vergissing. Het moet nog even wennen. En, ja, ja, ja, goed. Gaat u zitten. We zullen zien en ik zal mijn bevindingen noteren. zaak, ik ben op staande voet met mijn inspectie te beginnen... en ik verwacht van u een dienstauto met chauffeur. Uh, uh, kunt u niet beter eerst een dagje rust nemen? Na uw reis zult u wel vermoeid zijn. En, uh, een dienstauto...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 Heer Bommel stond gemelijk over zijn muurtje geleund en trachtte na te denken. toen hij de dienstauto van de burgemeester de weg op zag komen. Alweer geen oude schriftmodel. Het is wel heel erg brutaal van de heer Dikkerdak om zelf ook de Uniewet te ontduiken. Hoewel, aan de andere kant. U moet de uh, Unie-inspecteur zijn. Juist. Priem ah. Beko, geheim-inspecteur in Bartu, gewone dienst, bezig met inspectie.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 Inspecteur Priemwikkel luisterde aandachtig. Ten slotte stond hij op en begon pijnzend door het te ijsberen. Dat is ernstig. Te veel onaangepaste auto's. Ja? En ik heb zelfs een betonnen wijk in aanwog ja. gezien. Men schuift de Unistandvoorschripten terzijde. Dat gaat niet. De gebruikelijke sancties zullen worden toegepast. Maar omdat je hier de standaardburger bent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 Nu wilde ik... Dit uh, is de, uh, de Unistand, dokter Anders de tukken. Bezwaren kunnen schriftelijk worden, ja, maar, maar, uh, uh, worden inge... Dat... Ik heb al... Uh, zullen zorgvuldig bestudeerd worden door de, uh, de betreffende commissie. Beter maar, niet opbellen. Uh, maar, nee, maar dat ik, is storend voor de... Oh, maar ik heb geen antwoord gekregen de, op De administratie. Ja, maar... We hebben het toch al zo volhandig dat we niet. Uh... Ja, geluisterd, maar... dus even slaap toekomen. Schrift, schriftelijk indienen, in drie drievoud. Goede. Ja, maar. maar, maar naast... uh, nacht. Maar de inspectie. Hier ben ik. Als u mij nodig hebt, kan ik u persoonlijk te woord staan. Ik ben dans van alles op de hoogte en ik heb een appeltje met u te schillen. Mijn inspectie is zeer onbevredigend uitgevallen. Vrijwel, nergens houdt men zich aan de Unie, stand veel schriften.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 kan dit niet door de vingers worden gezien. Na mijn staat van dienst. Dit is toch wel heel bitter. B meer dan dertig jaren heb ik de gemeente te trouw gediend. Opgestoot in de vaart der steden. Ja, u, u plaatst mij in een moeilijke positie. Ik vrees wel eens dat ik te gevoelig ben voor dit harde beroep. Ja, ik zou iets willen doen, maar tenslotte is het hele apparaat al ingeschakeld. En men verwacht resultaten. Maar...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 Uh, geen geld, nee, uh, een cheque voor de Unistand. Omdat het een spoedgeval was natuurlijk. Maar geld speelt geen rol als men zorgen kan dat het voor niemand een rol meer speelt. Zodat iedereen het goed zal krijgen, zegt u zelf. Een hmm. hmm. cheque. Ja. Mag ik die brieven van de Unistand eens zien? Voorzichtig uh, okay. uh, uh, uh, uh, for, ermee, maak er geen vuile vingers op. Uh, waarom wil je die zien? Oh, voor het briefhoofd. Hmm? En het is wel gek.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 Toen Argus en Tom Poes bij het laboratorium aankwamen, zagen ze professor Provitskovski voor de ingang staan. Met in de hand een wekkervormig voorwerp waarop een antenne gemonteerd was. Hebt u een ogenblikje, prof? Ik zag in de archieven dat u de ontwerper bent van de standaardheer. Hoe kwam u op dat idee? Dat zal de lezers interesseren. Paul, standaardheer. Ach, u zult een gemiddelde burger menen in een...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 En hoeft u zich, daar komt mijn Goed Goedaardig, de gassenbrenner werkt voortuigelijk. De roer kan nog een weinig bijgesteld worden, maar de vermissing is volkomen. Wat was dat? Een achtergrasschneider. Oh, afstandelijk regelbaar. Ah. Maar dat is nevenbij. Het handelt zich om de hexogeenbindingen. Die ik heb samengesteld ah, en die. Nee, het gaat om de uni-stand. <middels> het handelt zich om de bommelpersoon. Ik wil weten hoe die modaalburger is geworden. Dat, dat weet ik ja niet. Ik heb ganz ordentelijk mijn goedachtens opgestuurd. Lang is het hier, schon vele jaren. Maar waarom... Wat men met mijn voorslagen maakt, is mijn zaak niet. Ik heb wichtige dingen aan de kop en de uni-stand is in een waanzin. Maakt u zich voort, u verstoort mijn wetenschappelijke arbeid. Kom nu maar mee, Argus. Uh, van hem komen we toch niet meer te weten. Ik weet genoeg. Ik heb genoeg voor een scherp stukje over die uni stand Misbruik van gelden voor waanzin. Al dus de bekende geleerde pro. Hoe schrijf je dat? Hmm. Ik ben nog niet veel wijzer. Alleen weet ik nu dat die Uniestand stand echt bestaat. En dat die prof het idee werkelijk verzonnen heeft. Professor Powitskowski was het voorval intussen alweer vergeten. En hij was geheel verdiept in de radiografische besturing van zijn grasmaaier toen commissaris Bas het terrein betrad. <tiedert> Ganz schön. Zeer fijn, regelbaar. Op spritzig Zeldersholmer. Dit is de lozing des petroleumproblemes. Een ogenblik, meneer. Ik wil een paar inlichtingen hebben over de Unistad. Ja.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 ...zit deze hinderlijke orde bewaker nu in een grote kast. Er is lucht genoeg voor hem. Maar het is jammer dat hij niets voor een gift aan de Unistan voelde. Daardoor wordt de toestand een beetje gespannen. Het ziet er nou uit dat ik mee moet reppen. Rumoer hem in mijn casa ofwel rumoer in de kast. Zoals de oude waarschuwden als er gevaar dreigde.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 Ik en mijn assistent hier zijn aangewezen om uh, ja, ja. orde op de binnenkomende papieren te stellen. Ah, dat zie ik. Het is hier een puinhoop. De Unistand bevindt zich nog in een voorbereidingsstadium. Oh, ja. De betreffende commissies zijn nog niet uh, tot uh, ja, dat... overeenstemming gekomen. Ja. Maar wie bent u? Politie. En ik wil wel eens wat meer weten over uw inspecteur Priem Bickel. met CK. Is een, is een, CK? Een, uh, no nooit van God. Oh? Wij zijn de enigen in dit gebouw. En ik heb rust nodig om me te verdiepen in de... Uh... De denkbeeldige mogelijkheid voor het bestaan van de. Maar die inspecteur! Deze slapers weten van niets. Nee, dat blijkt. En ik geloof dat ik weet waar Priemwikkel is. Kom oh. mee, we moeten vlug naar de stad. Goed. Inderdaad, inspecteur Priemwikkel was in Rommeldam aangekomen. En wachtte daar vol ongeduld tot het tien uur was. Maar toen de bank eindelijk openging, betrad hij het pand met afgemeten tred. en wendde zich tot een loketbediende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 Het was toch een mooie ervaring. Heel eervol voor mij, toen de Uniestand me aanwees als model hier, Het was de Unistand niet, het was Joris goed. Eervol, maar moeilijk, omdat niemand begreep wat ik bedoelde. Daardoor heeft men mij heel lelijk behandeld, zodat ik er zelfs een buil van heb overgevallen. Ik meen dit niet zo erg, Olly. Het was alleen dat, dat kasteel dat me dwars zat. Och ja, begrijpelijk.